1 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Paus roept jongeren op om te strijden voor een betere samenleving. Douane neemt minder namaakartikelen in beslag en gewonden na instorten Franse feestdent. Vanmiddag wordt het geleidelijk vooral in het westen zonniger, terwijl in het zuidoosten en oosten nog een enkele bui kan vallen. Het is 22 tot 25 graden. Morgen schijnt de zon geregeld en valt er slechts een enkele bui. En het wordt dan een graad of 24. De Wereld jongere dagen worden vandaag afgesloten in Rio de Janeiro. Honderdduizenden jongeren zijn al dagen in de Braziliaanse stad bijeen... om te bidden en zich op hun geloof te bezinnen. De paus hield vannacht een waken waarin hij de jongeren toesprak. Goeien adelante. adelante. een mundo mejor. Een mundo Ja, dus het is een typische fragment voor, voor, voor deze pauze. Hij roept de jongeren op om zelf onderdeel te zijn van de geschiedenis. Om je niet neer te leggen bij een tijdgeest van cynisme. Van het heeft toch geen zin om te vechten tegen corruptie, tegen onrecht. Nee, zegt hij, Wij zijn zelf de geschiedenis. Jullie zijn de geschiedenis. Als wij een andere toekomst willen, dan kunnen wij dan met elkaar uh, aanbouwen. Al dus Wilfred Kemp, hij is presentator van de RKK en hij was er gisteravond bij. Om drie uur vanmiddag, Nederlandse Tijd, worden de Jongerendagen officieel afgesloten met een eucharistieviering op het strand van Cobacabana. Dat was niet de beoogde locatie. De bedoeling was dat er iets van 20 kilometer uh, verderop een heel leegstaand terrein werd uh, klaargemaakt. Er is maanden aan gewerkt, onder andere ook door een Nederlands uh, bedrijf die de watervoorziening daar uh, moest doen. Maar het heeft zo geregend hier de afgelopen dagen dat het is veranderd in een soort moeras. En daarom hebben ze alles nu verplaatst naar het strand. Maar je begrijpt dat de jongeren daar geen enkel probleem mee hebben. Die, uh, die vinden het fantastisch. Die zijn er veel liever hier dan daar. Naar verwachting komen er straks zo'n 2,5 miljoen jongeren naar het strand. De afsluitende viering wordt uitgezonden door de RKK op Nederland 2. Op het Spaanse eiland Mallorca is al meer dan 2000 hectare pijnboombos verwoest... door de natuurbrand die vrijdag uitbrak. Alle inwoners uit het bergdorp El Jeznes zijn geëvacueerd. Ook werden er drie hotels ontruimd.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 In 2012 heeft de douane twee derde minder namaakartikelen in beslag genomen dan het jaar ervoor. In de Nederlandse havens en op de luchthavens werden in 2011 3,3 miljoen zogenoemde neppers onderschept. Vorig jaar gebeurde dat 1,1 miljoen keer. En dat betekent niet dat er minder namaakspullen op de markt zijn. Zo worden minder vaak onderschept, zegt Ronald Brom van SNB React. Dat is een organisatie die strijdt tegen namaakartikelen. Het gaat meer via postzendingen. En die controles in die postzendingen die, die niet verbeterd worden. De consument die koopt via webshops, vaak namaakwebshops, kopen ze uh, netproducten. Worden via de post uh, naar, uh, naar Nederland en uh, waar dan ook uh, verstuurd. En vervolgens zien we veel minder intercepties eigenlijk. Ja, voor de douane is het namelijk erg lastig om dit soort kleine postpakketten te onderscheppen. De Belangenvereniging pleit voor een intensievere samenwerking tussen de merkhouders en de douane. Echt aan de grens, zodat we aan de grens al eh, bij de inklaring van de producten kunnen we al interveneren. Zeggen dat het namaak is, de verwerking van die namak. Zodat de douane veel minder werk heeft en ook niet hoe ze aardelen van is iets vals of, of niet. Daar, daar krijgen ze al gelijk ondersteuning bij. Al dus Ronald Brom van SMB React. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. De inwoners van Mali kiezen vandaag een nieuwe president. Zo'n 7 miljoen Malinezen gaan naar de stembus. Correspondent Koert Lindijer is in Mali. Verkiezingen komen in een jaar waarin het erg onrustig was in het land Koert. We hebben een staatsgreep gehad vorig jaar, we hebben uh, rebellie van de Touareg-separisten gehad en vervolgens de bezetting van het noorden door extremisten en vervolgens de Franse interventie begin dit jaar. Uh, Mali is in grote problemen en deze verkiezingen, althans dat vinden de Fransen die uh, druk hebben uitgeoefend dat deze verkiezingen worden gehouden, deze verkiezingen, presidentsverkiezingen, moeten daar aan een einde brengen, maken. Ja, en hoe verlopen die verkiezingen tot nu toe in zo'n onrustig land? Onze tijd uh, ging de stemlokale open. Dat is drie uur geleden. Ik ben in een stadje Mopti. En daar is de opkomst hoog. En ook uit andere delen van het land komen berichten over hoge opkomst. Maar de vraag is natuurlijk of in een land waar het regeringsleger nauwelijks controle uitoefent. Waarbij grote delen van het land net uh, bevrijd zijn van het juk van die extremisten. Of daar de infrastructuur bestaat om die verkiezingen te houden. Of iedereen zijn kieskaarten heeft uh, ik heb hier met mensen gesproken in dorpjes die regelmatig worden aangevallen door bandieten of nog steeds de Touareg-separatisten. Men voelt zich daar uiterst onveilig en je vraagt je af of in dat soort situaties er werkelijk een vrije keuze kan worden gemaakt en of er eerlijke verkiezingen kunnen plaatsvinden. Nu dus in ieder geval de interim-president Traoré niet verkiesbaar. Wie maakt nu de meeste kans? Er zijn twee kandidaten, het zijn uh, die de grootste kans maken. Alle twee voormalige premiers, alle twee mensen die hebben meegedaan aan de vorige regimes. Shisee Somali en Ibrahim Boubacar Keita, IBK. En vooral, hij maakt een grote kans om de verkiezingen te winnen. Maar het is zeer onwaarschijnlijk dat in de eerste ronde een, een overwinning zal plaatsvinden, 50% plus. Er zijn 27 kandidaten bij deze verkiezingen. Dus vermoedelijk... Na drie, vier dagen uitslagen uh, de uitslag. En dan over twee weken een tweede ronde van de verkiezingen in Mali. Dankjewel, Koert. Correspondent Koert-Lindijer vanuit Mali. Noodweer heeft afgelopen nacht opnieuw voor grote overlast gezorgd. In Frankrijk, in de stad Joinville, in de Noord-Franse Noord Ardennen... Moet ik zeggen. ...daar raakten dertig mensen gewond toen de feestdent... ...waar ze onder zaten, werd getroffen door een ongekende windstoot. Correspondent Frank Renaud... Honderden mensen zaten te eten, er was accordeonmuziek en er werd gedanst. Maar om negen uur s'avonds trokken zich onverwacht donkere wolken samen boven het feest in Joinville. Een storm stak op en één windvlaag nam toen de complete feesttent, waar zo'n 150 man onder zaten, mee de lucht in. Ik wist niet wat er gebeurde, zegt de wethouder. Die tent ging helemaal de lucht in, met stalen buizen en al. En de mensen begonnen te rennen. En net zo snel als hij de lucht inging, kwam de tent ook weer naar beneden. Boven op de hoofden en de ruggen van die rennende mensen. Van de dertig gewonden zijn er zes slecht aan toe. Eén 75-jarige man is nog in levensgevaar. In heel Frankrijk zitten nu nog 130.000 huishoudens zonder stroom... als gevolg van twee op volgende nachten van noodweer. Vandaag en vannacht kan zich opnieuw noodweer voordoen... in het gehele oosten van Frankrijk... en dan met name ook in de vakantiegebieden in het zuidoosten. Het onderzoek naar de ramp met het Italiaanse cruiseschip Costa Concordia is ontoereikend. Dat hebben Duitse experts van de Duitse organisatie voor onderzoek naar ongevallen op zee gezegd. Bij de ramp in januari vorig jaar kwamen 32 mensen om het leven, onder wie 12 Duitsers. Volgens de Duitse organisatie was het onderzoek voornamelijk gericht op de fouten van kapitein Schettino... en is geen onderzoek gedaan naar de technische staat van het schip en de fouten die zijn gemaakt bij de reddingsoperatie. De chaotische situatie tijdens de reddingsoperatie is volgens de experts de oorzaak van de vele slachtoffers bij de ramp. Zo waren er maar drie bemanningsleden die toezicht hielden op de 29 liften aan boord. Later werden negen lichamen teruggevonden in de liftschachten. In de Limburgse plaats Zwomen, bij Roermond is dat... is een postbode van PostNL ontslagen... omdat ze elke dag een flink deel van de post heeft verbrand. Ze was nog maar twee weken in dienst... en gaf toe dat ze helemaal geen zin had in werk. PostNL stelde naar klachten een onderzoek in... en heeft inmiddels iedereen geïnformeerd. We hebben de omwonenden in de wijk waar mevrouw werkzaam was... een brief gestuurd en gezegd... Uh, het kan zijn dat u de afgelopen weken geen post gekregen heeft... want uh, het volgende incident heeft zich voortgedaan. We hebben uh, de dame in kwestie natuurlijk opstaan of voet ontslagen... en we hebben aangifte gedaan bij de politie. De gevangenis van Dendermonde is een sleutel kwijt... die toegang geeft tot het buitenste deel van een cellencomplex. Een gevangenbewaarde heeft dat gezegd tegen de Vlaamse krant Gazet van Antwerpen... De betrokkenen, die anoniem wil blijven, zegt zeker te weten dat de sleutel door een collega is gestolen. En die zou hem dan hebben verkocht aan een gevangene. De Socialistische Vakbond van België is geschrokken. Het is heel simpel, als iemand een sleutel heeft dat een buitendeur betekent, dat, concreet, dat er binnen de kortste keer een ontsnapping kan gebeuren. En ik dacht altijd dat dat niet de bedoeling was van een gevangenis. We moeten een gevangenis veilig maken. En als zo'n sleutel verdwijnt, is, dan hebben we inderdaad een groot veiligheidsprobleem. Belgische gevangenisautoriteiten onderzoeken of de sleutel inderdaad is verkocht of dat hij gewoon zoek is geraakt. In kortenhoef bij de Loosrechtse Plassen is een gestolen politieboot uitgebrand. Politie werd getipt dat een dobberende boot in brand stond. Agenten ontdekten dat het een schip van de waterpolitie was dat al een tijd in brand stond. Het voertuig was niet meer te redden. Een ooggetuige vertelde dat hij iemand in een speedboot had gezien... die de politieboot op sleeptouw had genomen. Wat later dobberde het schip brandend rond. Sport. De Nederlandse vrouwen zwemmen vanavond op de wereldkampioenschappen in Barcelona... in de finale van de 4 keer 100 meter vrije slag. De ploeg met Inge Dekker, Femke Heemskerk, Esmee Vermeulen en Elise Bouwens... zon vanochtend in de series De Zesde Tijd... Bob van der Tak in Barcelona. Nederland gold de afgelopen jaren altijd als favoriet op dit onderdeel. Hè? Nu als zesde naar de finale, zonder ranaud mikromo Jojo natuurlijk. Wat zegt dat? Ja, dat zegt dat Nederland in ieder geval geen favoriet is voor het goud uh, vanavond. Want het verschil met uh, Amerika dat als eerste... Uh de beste tijd noteerde in de series was toch meer dan twee seconden. Dus dat is een behoorlijk gat. En ook Australië was beduidend sneller dan Nederland. Ja, het is ook niet zo gek natuurlijk, want die ploeg die jarenlang die successen heeft geboekt, die ziet er sowieso wat anders uit nadat Marleen Veldhuis gestopt is. Ja, Hoe ziet die ploeg er dan uit? Dat was eigenlijk een beetje de vraag in de aanloop naar dit WK. Vanochtend kregen dus Sme Vermeulen, het jonkie van de Nederlandse zwemequip, en Elise Bouwens de kans om zich in de ploeg te zwemmen. Ook Inge Dekker moest dat uh, formeel nog doen. En uh, nou ja, Dekker en Bouwens, uh, die uh, deden het eigenlijk prima tijden in de 54 seconden en zijn dus zeker van hun plekje. En voor Vermeulen, het jonkie, is afgevallen, kon het kunstje... Uh, wat ze leverde bij het trainingskamp in Kalelia, uh, toen er een uh, timetrial werd georganiseerd door Jacco Verharen. Dat kunstje kon ze niet herhalen. Ze zat uh, ruim een seconde boven die tijd, uh, had een splittijd van boven de 55 seconden. En voor Meulen zullen we dus vanavond niet terugzien in die uh, finale namens Nederland. Wie wel? Inge Dekker dus. Dat zal uh, ook weer de startswemster zijn, normaal gesproken. Femke Heemskerk, Elise Bouwens en dan Ranomi Kromo-Wi-Joyo als slotzwemster. Zo zal de Nederlandse ploeg er uitzien. En ik denk dat een podiumplaats mogelijk is. Maar of dat meer wordt dan brons, dat, dat waag ik te betwijfelen. Ik denk dat brons wel het hoogste haalbaar is voor deze ploeg. Zelf hebben ze gezegd top 5. Dat is een voorzichtig doel, denk ik. Drons zou moeten kunnen. Maar goed, uh, we gaan het zien. Uh, de finale overigens uh, rond kwart over zeven vanavond. En dankjewel, Bob. Na afloop vroeg Edwin Cornelissen naar de reactie van één van de Nederlandse vrouwen, Femke Heemscherk. Uh, het ging een beetje rommelig allemaal. Het ging heel snel in de vorst. Het is allemaal zo... Oh, uh, ja, uh, jullie starten al... eerder dan de bedoeling was, leek het wel, hè? Ja, volgens mij ook, maar... Uh... In ieder geval, uh, het ging allemaal een beetje rond, dus daar moeten we vanmiddag gewoon voor waken en uh, iets eerder naar de, voor, naar de voorstart, zeggen. Ja. ja precies, want er was wel wat stress zo? Nou helemaal geen stress, maar het is fijn als je nog even een momentje met elkaar hebt om uh, even rustig te zitten. Ja precies, want wat doe je dan? Uh, is er iets van een teamgeest, een team iets? Ja, je zit altijd bij elkaar en dan uh, gewoon even, weet je dat, je, dat je echt een team voelt. En nu was iedereen, uh, de ene is een pak aan, de ander uh, moest zijn bad met zich opzetten en zo. Dus, uh, <laughs> Ja. Ja, precies, want het is een beetje bouwen natuurlijk aan een nieuw team. Hè? Zeker nu Marleen is gestopt, ervaar je dat ook zo als een van de routiniers in het gezelschap? Ja, nee zeker, maar uh, volgens mij uh, gaat het hartstikke goed en zijn we echt uh, bezig met een uh, mooie assets uh, voor de toekomst ook. Ja. Uh, tot slot, ja, het is natuurlijk een beetje koffie te kijken, maar wat is er mogelijk vanavond? Geen idee, ik denk dat als we allemaal iets bijzonders doen, dan, uh, dan, kan het, dan, ja, dan kunnen we strijden voor het brons, denk ik. Iedereen moet eigenlijk boven zichzelf een beetje uitstijgen. Ja, dat hebben we nodig. De Nederlandse motocrosser Jeffrey Herlings is dit seizoen ongenaakbaar in de MX2-klasse. Zojuist is de eerste mars van de Grand Prix in Lozitz in Duitsland. Sebastian Timmerman, opnieuw winst voor Herlings? Ja, en dat doet hij ook weer op de manier zoals we het dit seizoen... al veel vaker hebben gezien bij Jeffrey Herlings. Hij had niet de kopstart. Als vierde stuurde hij de eerste bocht in. Maar na een paar honderd meter nam Herlings al de leiding stevig in handen. Liep vervolgens uit na een voorsprong van zo'n 30 seconden... op zijn eerste concurrenten. En die voorsprong die handhaafde hij... die consolideerde hij in het verdere verloop van die eerste manche. Tweede wordt de Fransman Christophe Charlier. Derde wordt zijn grote concurrent eigenlijk in de stand om de wereldtitel. Voor zover je nog van concurrentie kan spreken, Jordi Tixier. Dat is namelijk de nummer twee in de stand om de wereldtitel. En omdat die Tixier derde wordt vandaag in die eerste manche weet herlings dat hij in ieder geval vandaag geen wereldkampioen kan worden. Dat kan al niet meer. Die wereldtitel zal hij normaal gesproken volgende week gaan pakken... bij de Grand Prix van Tsjechië. Herlings dus wel weer soeverein in deze manche. Het is zijn 23e manche zegen alweer van dit seizoen. Glenn Koldenhoff wordt trouwens zesde... de andere vaste Nederlandse Grand Prix-rijder. En net na drieën dan komen de heren opnieuw naar het startrek voor de tweede manche bij de grote prijs van Duitsland. Robin Haas is er niet in geslaagd om het tennistoernooi van Gestaat te winnen. Hij verloor in de finale kansloos in twee sets van ja, niet de minste Michael Juschny. Haase speelt de komende week in Kids Boel, waar hij zijn titel verdedigt. Verkeersinformatie. Bij de AWB in Den Haag, René Passet. De A2 is dicht, Mark, van Eindhoven naar Den Bosch. Er is een ongeluk gebeurd met een aantal auto's tussen Bokstel, Noord en Vught. De trauma-helikopter moest erbij komen. Er staat nu 2 kilometer file. Het ziet er naar uit als iets wat wel eventjes gaat duren. Dus het advies om vanaf Eindhoven om te rijden via de A50 en de A59. De route via Nijmegen. Op de A9 gebeurde ook een ongeluk. In beide richtingen staan files. Richting Amstelveen 2 kilometer bij het Rotterpolderplein. En richting Alkmaar 4 kilometer. Op dat stuk gebeurde het ongeluk. Richting Alkmaar twee rijstroken zijn dicht. Dank Ren Nee. Nog een keer de hoofdpunten. Paus roept jongeren op om te strijden voor een betere samenleving. Douane neemt minder namaakartikelen in beslag. En de inwoners van Mali kiezen vandaag een nieuwe president. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze persconferentie. De haal nog kopte hier eh, over de terrens. De Perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom bij het tweede deel van de Perstribune van Max. De gast dit uur de vroegere voetbaltrainer Sef Vergoosen, Kampioen werd hij met PSV in 2008 en eerder in België met Racing Genk. Vraag aan hem De deperstribune.nl, twitteren: hashtag perstribune. Vliegende keeper Jules van der Wart is op pad, hij praat zo meteen verder met Mark van Hintem. En nu wordt ook een nieuwe aflevering uit onze zomerserie Tune Toppers over de verhalen achter bekende radio- en televisietunes. Straks hoort u wie achter deze muziek zit. Tune van de dramaserie De Fabriek. En die man, ach, dat is Ruud Bos. Dit tot twee uur bij Max op Radio 1. Tot twee uur de perstribune. Max. Seffergossen, goedemiddag. Voormalig voetbaltrainen. En dat blijft zo voormalig. Zit ja, zit geen nieuwe club in het vat. Nee, nee, nee. nee. Ik zoek er dan eigenlijk wel niet op. Nee, nee. daar hoeft u niet op uh, ja. te rekenen. Ik heb nou. een keuze gemaakt. Ja, ik hoor het dus uh, definitief. Uh, Racing Genk, kampioen uh, uh, gemaakt. Uh, een paar jaar geleden. En gisteren is de, de competitie in België begonnen. Genk-Oostende. Ja. Het was, meen ik, 3-0. 3-0, ja. Mario Been, goed gespeeld. Ik heb de wedstrijd gezien. Ja, goed. Zonder dat ze zelf groot speelden. Uh, hebben ze toch vrij makkelijk gewonnen. Ik moet zeggen, Oostende was niet de beste tegenstander. Maar het bleef lang 1-0 en dan moet je toch op je hoede zijn. Maar uh, ja, de kracht van Genk is gewoon het team. Uh, goede discipline, schakelen goed om, deed met elkaar. Ja, er gaat weinig fout. En die kans die ze moeten krijgen om te scoren, die komt altijd. Ja. Zeg maar, uh, wat trekt je naar Genk behalve het uh, verleden? Of is dat de liefde voor voetbal? Ja, want ik ga vaak naar gang kijken, maar ik kom ook bij alle Limburgse clubs, uh, MVV, Roda... Uh VVV, Fortuna, ik ga af en toe naar PSV. Ik kom ook in Duitsland. Ik ben het vorig jaar nog bij Barcelona geweest... bij Borussia Dortmund, ja. Gladbach. Dus ik zie heel veel voetbal. En wat is dat toch? Uh, als je, laten we zeggen, het, het actieve je erbij neergegooid... dat je toch zegt: ja, maar ik wil het spel blijven volgen. Ja. ja, ik heb toen ook aangegeven... ik ben niet uitgekeken op het vak of op het voetbal. Ik wil alleen wat flexibeler in de tijd zijn. Nou, ja. in deze tijd, die flexibiliteit... die geeft mij de gelegenheid om, om dingen te doen... die ik anders niet kon... Bijvoorbeeld naar Barcelona gaan kijken. Uh, bijvoorbeeld om afgelopen week in de Alpen te zijn om de Tour te volgen. Kijk. Nou, daar heb ik bewust voor uh, gekozen. Dat wil niet zeggen dat ik uh, ben aan het rusten, absoluut niet. Maar nogmaals flexibeler in de tijd. Zeker, maar kijk, die clubs weten dat ook. Sefer Goossen zit uh, rustig in Limburg, bezoekt zijn wedstrijden, gaat naar de Tour, zoals je net zelf zegt. Krijg je dan wel aanbiedingen? Uh, nou, de laatste jaren, laat ik zeggen de laatste anderhalf jaar niet meer. Tot voor die tijd heel erg veel. Ik heb al eens gezegd, je moet in de voetbalwereld heel hard roepen dat je stopt. En dat je absoluut niet meer wilt trainen. En dan komen allerlei verhalenloos en allerlei clubs op je af met de vraag of je toch nog we hun zou willen gaan trainen. Maar de laatste tijd dus niet meer. Nee, dat droogt natuurlijk wel dan een keer op. Maar kun je namen voor clubs noemen... die dan, als je zegt, ik stop... die dan toch nog een telefoontje wagen en zeggen... "Hij Sef, denk er nog eens over? Ja, goed, het was destijds... is er Almania Aak aan de orde geweest. Via een makelaar, niet rechtstreeks... via de club Schalke en Hamburg. Anderlecht, Genk zelf later. VVV natuurlijk ook. In de tijd dat ze dus zonder trainer zaten... Uh, dus er zijn al wat clubs geweest. Ja. Ik kan er nog wel een aantal meer noemen. <laughs> nee, maar, uh, het grappige is, je bent bij drie uh, clubs in Limburg trainer geweest. Hè? Ja. Maar naar ik meen nooit bij Fortuna. Dat klopt. Ja, klopt. Terwijl dat eigenlijk van kind uit mijn club was. Nou, Hoe kan dat dan? Dat is gewoon toevallig. Ik was bij VVV en daar heb ik bijna elf jaar volgemaakt. En toen vond ik het prima... Toen had ik bijna het gevoel als ik zei van we moeten in het stadion een kwartslag gaan draaien. dat De bestuur zei, nou, Saffer zegt dat, dus we moeten dat maar doen. Als je dat voelt, dan wordt het de hoogste tijd dat je gaat opkrassen. En toen heb ik een paar weken later een verzoek gekregen van NVV om daar te gaan praten dat heb ik gedaan en heb ik heb ook vrij snel ja gezegd. Dat ja. vonden de mensen in mijn omgeving heel vreemd. Want een VV stond toen te boeken als een club die heel snel de trainers buiten gooide. En als je bij een club bijna elf jaar bent geweest en je gaat dan naar een club die snel trainers buiten de deur zet dan lijkt dat voor ja. de omgeving beangstigend. Voor mij was dat niet. Dat is juist de uitdaging. Heb je nooit de angst die met die angst ook geleefd nee, als trainer? Want nooit. trainers staan natuurlijk altijd onder druk. Nee. Goed, ik heb de eerste stap gemaakt als professional toen mijn vrouw in verwachting was toen we een huis hadden gebouwd. Toen ik een zekere baan op school had. En toen heb ik tegen mijn vrouw gezegd, ben me niet bang. We blijven wel aan het eten. En zo heb ik altijd in die voetbalwereld gestaan. Ik heb me nooit uh, onder druk gezet gevoeld. En goed ik aan het eten gebleven? Goed aan het eten gebleven, <laughs> absoluut. <laughs> Mooi. Zij, je werkt ook buiten Limburg. Ik gaf net al aan Genk, maar uh, ook Japan, de Emiraten. En in 2002 werd je in België kampioen en trainer van het jaar. In Nederland leverde Sef Vergozen puikwerk af bij vooral Limburgse clubs. Maar als een toptrainer werd hij niet echt beschouwd. Hij ging vervolgens naar België en direct in zijn eerste jaar is het raak. Afgelopen weekend vierde hij het Belgische kampioenschap, het landskampioenschap met Racing Genk. En gisteren werd hij gekozen tot beste trainer in België. De winnaar is, dat kan sef Vergozen. Sef Vergozen, wat een verrassing. Rekenal of overhalen. Toptrainer in België. Werd het anders? Zet dan wel vraagtekens, maar uh, je, je, je flikte net hem wel. Ja, het was ook een uh, verrassing, moet ik zeggen. Ofschoon of ik heel veel vertrouwen had in die overstap naar België. Ook goed op voorbereid, want het is een andere voetbalwereld. Maar wat een Prima staf, een, een, een hele jonge, bereidwillige maar groep. In, hoe ver werkt, uh, wijkt België af uh, van Nederland dan? Wat is een groot verschilpunt? Nou, ik heb het dus ooit gezegd, als gewoon die voetbalwereld veranderd is... als je ziet de samenstellingen van de teams, is multicultureel. Destijds was dat veel minder... Ik heb dus ooit gezegd in de media, als je tegen een Nederlandse voetballer zegt, we gaan rechtsaf. Dan zegt hij, ja, de trainer zou linksaf ook kunnen. Of uh, zou we nog even wachten. Dan zeg ik, ja, het kan ook met een hoed op, maar we, we gaan, gaan mondige, rechtsaf. Dus je, mensen, moet, je moet ja. dwingend zijn. In België gaat dat veel sneller. Die Belgen gaan meteen rechtsaf. Dus dat proces gaat veel sneller. Maar de Belgen zijn niet gek, hè? Nee. Als ze rechtsaf afgaan en het blijkt dat het niet lukt... dan komen ze terug en zeggen ze... trainer, dat gaat dus niet. Maar het proces om in een groep iets op te bouwen... gaat over het algemeen sneller. Prettig, prettiger voor een trainer. Het was heel prettig werken, moet ik zeggen. Ook bij een club destijds al. En dan praat ik over 2001, dacht ik. Waar het goed georganiseerd was. Waar het uh, mogelijk was om één dag per week thuis te blijven. Als trainer zonder dat je zorgen had... als je de dag na weer naar de club ging... dat er dingen niet goed geregeld waren. Zef, ja. wat is het uh, nieuws van jou van deze week... Ja, eigenlijk een uh, dopingverhaal rond uh, Joron Blijlevens. Kijk, um, het, het, is eigenlijk, het gaat eigenlijk om niks. Uh, in de zin van, als je praat over doping gebeuren. Zoals dat het laatste half jaar aan de orde is geweest. En uh, doping verleden en waar we nu mee bezig zijn. Uh, renners schoon krijgen, om het zo aan te geven. Ja, dan zeg ik: dan is uh, het, het wel of niet doping gebruiken van Joron Blijlevens is eigenlijk. Uh, staat eigenlijk heel weinig voor. Dus daar hoef je niet zo druk om te maken. Maar wat mij dan verbaast is dat een jongen. een paar maanden geleden een handtekening plaatst. onder een brief waarin hij verklaart dat hij dus geen doping heeft gebruikt. Terwijl je eigenlijk op dat moment weet dat je je. tussen aanhalingstekens je doodvonnis tekent. Want ja. ja, het is net als, alsof je. Gestolen hebt en je moet een verklaring ondertekenen dat je niet hebt gestolen, terwijl je weet dat er beelden van zijn en mensen op zoek zijn om die beelden te vinden. Zeg ik, ja, dat vind ik dan vreemd. Uh, ik heb zijn open brief gelezen. En dat, ja, hij kan heeft het uitgelegd. Dan, he? Ja, daar kan ik me in verplaatsen, moet ik zeggen. Maar op het moment dat je het tekent, weet je. Ja, dat duurt een paar maanden. En dan hebben ze me toch bij de nek. Bij de ja, maar dat vind ik dan maar dan, hij, hij heeft, meen ik, uitgelegd. Als ik bekend had, dan was ik voor drie maanden of enige periode zes geschos, maanden, of zes, zes maanden, maanden. Maar dan, had zes maanden, hij net, maanden. dan kwam hij terug en dan was, geloof ik, de rest weer weg. Dus, uh, ja, maar nu is hij alles kwijt. Ja, nu is kwijt. Niet het feit dus dat hij doping heeft gebruikt, want daar kan ik me in verplaatsen mag ook niet, maar wel dat hij die verklaring ondertekent. Ja. Het, wetende, ja, het komt toch dadelijk naar boven. Zeg maar, we weten toch allemaal dat de wielrennerij... zat onder de doop, zeker in 1998... en misschien wel vele jaren daarvoor ook. Ja, Kijk, wij weten dat in eerste instantie... werd er doping gebruikt. Was het ook niet verboden. Toen ja. hebben we de fase gekregen dat het verboden werd... maar niet gecontroleerd werd. En toen hebben we de fase gekregen dat het nog altijd verboden was... maar gecontroleerd werd, maar niet goed. Nee. Ja, en nu zitten we gelukkig in een fase... dat mensen langzaam tot het besef komen... we moeten aan het anders gaan en, en toch ga je kijken, hè? Je bent dus in Frankrijk ja, geweest. Ja, ja, ja. Ik ben in Frankrijk geweest. Ik heb de aankomst op de Alpe gezien... en de start de dag daarna. Het was genieten. Ja? Wat ja. vind je er zo leuk aan? Nou, ik ben zelf uh, fietsliefhebber. Uh, ik actief in... of passief? Uh, nee, actief. Okay. We hebben in de week dat we in de Alpen zijn geweest... toch aardig wat kools gehad daar... Maar de aankomst op het Al de Alp heb ik vijf kilometer voor de finish gezien. Uh, ik heb een beetje gepanneld tussen bocht 6 en bocht 3. Dus je krijgt de sfeer mee. Ja, goed, wielrennen spreekt me aan. Het is uh, een sport zeg ik, van sterke mannen. Uh, met of zonder dopen. Je moet wel trappen. En als je praat over de bergentappers en je staat dan met je neus bovenop, dan zie je dat mensen het verschrikkelijk moeilijk hebben. Overigens vind ik uh, naar boven fietsen op zich helemaal niet moeilijk. En ik heb ook daar wielrenners gezien. Laat ik zeggen, 80%... van de Waarom zou dat, is dat niet moeilijk? Hè? Nou, als je in je eigen tempo uh, naar boven kunt fietsen, valt dat best mee. Want uh, ik heb daar renners gezien die met de hand op het stuur lekker keuvelend naar boven fietsen. Die, die zijn wel moe, maar niet meer als dat. Maar hard naar boven fietsen, zeg maar de eerste twintig in het klassement... die geen plaats willen verspelen of een plaats willen klimmen... Dat is onmenselijk zwaar, want je zit constant ja. tegen je limiet aan te fietsen. En dat zie je dan ook op die berg. Hè? Dat mensen tegen de grens zitten en, en weten dat ze nog vijf kilometer bergop moeten, moeten fietsen. En ja, die positie niet kwijt willen worden, dat is onmenselijk afzien. Ja. Maar 80% die fietsen met de handjes op het stuur naar boven. En vroem is dat terechte te winnaar dit jaar? Ja, eigenlijk moet ik zeggen, buiten de, wat wij dan zeggen, de waaieretappen... maar ja, daar verspeelt hij één minuut, omdat hij op dat moment geen mensen om zich heen heeft zitten heeft hij, voor mijn gevoel, elke etappe gedomineerd. Ja. Wijken, wijken wielrenners, denk je, qua karakter af van voetballers... Ja, maar dat is ook logisch. Het is een totaal andere sport. Vergelijk het niet met elkaar, zeg ik, dat is maar, het eerste. Mag je wel je zeggen, had de voetballer maar iets meer karakter, misschien uh, van de wielrennen? Ja, laat ik zeggen. Uh, fysiek is het een, een andere inspanning. Of schoon, uh, dat moet ik wel zeggen, dat uh, de fysieke inspanning van de voetballer onderschat wordt. Maar het is anders. Je doet het met een team, je hebt je ja. rustmomenten. Die heb je als wielrenner minder. En je komt vaker eh, fysiek gezien de grens tegen, zeg maar, wat wij aangeven in het rood. Dat de vermoeidheid toeslaat en dat je eigenlijk niet meer verder kunt. En als wielrenner verder moet. Als voetballer vind je de momenten dat je even je rust ja. kunt pakken. Als u vragen hebt aan uh, Sef Vergozen. deperstribune.nl. U kunt ook twitteren, hashtag uh, perstribune. Hij vangt ook deze zomer de mooiste sportverhalen. De vliegende kip. Jules, Jules van der Wart. Ja, vorige uur hoorden we Jules bij Mark van Hintem. Bij zijn uh, Woenitzer. De prachtige jukebox. En nu zou het over voetbal gaan, Jules. Ja, net werden we begeleid door Elvis Presley. Met een uh, heel mooi nummer. Nu worden we begeleid door de Vijver. Ik zal er even heen lopen. Maar uh, je hoort het hier, de fontein. En de... Het geeft heel veel rust. En uh, lekker op, uh, op, op zondagmiddag. Vissen, zie ik. Wat, wat zijn het eigenlijk uh, voor vissen, Mark? ik van Hindem. Ja, het zijn hele simpele goudvissen. Maar ja, ze hebben zich aardig vermenigvuldigd in de loop der tijd. Want ik had er uh, stukken 15 toen ik hier kwam wonen, tien jaar geleden. Ik denk dat er nu zeker 75 in zitten. Je ja, kwam gisteren terug van vakantie en toen? Ja, toen bleek dat uh, de hele vijver uh, aardig vervuild was... en dat er uh, vier dode vissen zijn gevonden door mijn vader. Ja, dat, uh, dat hoort er een beetje bij. Het ja, ja. is natuurlijk heel erg jammer, maar met die hitte overlevende vissen het zelf niet eens... Over voetbal vanavond uh, bij Jack van Gelder denk ik. Hè? Ja, inderdaad. Ja. Um, ja, erg leuk om daar uh, aan tafel uh, bij te kunnen schuiven, want het is ook een van de programma's waar ik uh, eigenlijk toch wel mijn hoop op gevestigd had uh, in de laatste jaren. Ik heb uh, gewerkt voor uh, Talpa, Versatel, uh, RTL, SBS, noem het allemaal maar op. Tele 2. Ja, inderdaad. Ja, echt. Dus ja, en alleen uh, Studio Voetbal zat er nog niet bij. Maar Word je daar gevraagd of hoe gaat dat? Was er een vacature? Hoe werkt dat? Nee, ja, er was wel een, uh, een vacature, maar ik wist daar nog uh, niks vanaf. Omdat uh, Jan van Aals uh, vertrok naar Fox. Uh, maar uh, ik ben uh, gebeld door uh, de NOS. En ik heb een gesprek gehad uh, met, uh, met onder meer uh, Jack van Gelder. En uh, uh, zij vroegen mij of ik interesse had om een tafel bij te schuiven op zondag. En hoe vaak ga je dat doen? Twee keer per maand dat is mooi. Ja, dat is prima. Twee keer per maand. En uh, ja, van beide kanten is natuurlijk dan ook aankijken of het bevalt en, uh, en hoe het gaat. Dat kan ik me ook heel goed voorstellen van, van de kant van de NOS ook. En uh, ja, dat is ook prima aan basis, denk ik. Ik had toevallig, of toevallig, maar ik belde Bert van Marwijk uh, deze week. En die zei van, ja, uh, Jules, ik ben eigenlijk, als ik dat doe, ben ik gewoon het hele weekend bezig. Dan ga ik gewoon negen wedstrijden bekijken omdat ik alles wil zien. Doe jij dat ook? Ja, absoluut. Maar goed, mijn leven uh, ja, bestaat ook uit voetbal. En dat is bij Bert van Marwijk uh, niet anders. Hè? Ondanks het feit dat hij nu geen club heeft. Ja, wil je gewoon van alles op de hoogte zijn. En, uh, en, en ook alle ins en outs weten. Uh, omdat je dat eventueel ook kan gebruiken aan tafel. Ja, je, je bent er best druk mee geweest. Uh, voor een tijdje geleden was je nog uh, technisch directeur bij Willem II en bij andere clubs. Wat doe je daarnaast nu? Ja, ik ben nu uh, vooralsnog bezig om uh, zeg maar, uh, clubs te helpen met het zoeken van spelers. Maar ook uh, om spelers bijvoorbeeld van de loonlijst af te krijgen bij, uh, bij veel clubs. En uh, ja, dat is uh, op dit moment wel een, uh, een grote markt. Omdat uh, veel clubs natuurlijk zitten met spelers met hoge salarissen... waarmee ze moeite hebben om die door te kunnen betalen. Nou, dan help ik ze met het zoeken naar andere clubs. Dus in principe werk ik dan uh, min of meer voor de clubs. Dus jij gaat voor de clubs op zoek naar nieuwe werkgevers eigenlijk voor spelers die ze hebben. Want er zijn nog steeds veel clubs die, die misschien wel 35 spelers in dienst hebben of 25, terwijl ze er maar 20 kunnen betalen. Ja, klopt inderdaad. Vaak is het, uh, de financiële reden daarbij heel belangrijk. Hè? Clubs willen daarom van een speler af, maar het kan ook gewoon zijn dat het sportief niet meer niet mee klikt. Nou, en omdat je natuurlijk de hele dag bezig bent met voetbal, en niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland, probeer je die zaken aan elkaar te krijgen. ...te koppelen en dan de clubs daarin te adviseren. Is dat ook een functie voor de VVCS? Uh, nou ja, de VVCS doet dat natuurlijk ook. Maar uh, op dit moment uh, doe ik dat gewoon puur voor mezelf. Kun je al voorbeelden noemen? Mag je dat? Uh, nou, ik heb uh, mede geholpen bij het tot stand brengen van de, van de enkele spelers... ...die vanuit Nederland naar het buitenland zijn gegaan. Kun je de namen noemen? Uh, dat, kan. dat kan, maar dat doe ik liever niet nee, okay. Maar dat geeft wel aan dat er ook een markt voor is en dat, dat, dat is ook op zich heel leuk werk En kan je goed combineren met studio voetbal van de NMS Ja precies, zeker ook omdat uh, het een het ander niet bijt Sterker nog, het, door het feit dat je er middenin zit En veel informatie uh, inwint En uh, weet wat er gaande is in de voorwereld ja, Is het wel leuk om, of om af en toe eens te kunnen gebruiken en belangrijk ook een goed mens zijn en ook helpen om het helpen. En niet om er geld aan te verdienen. Nee, nee want het is ook zo. Ik word, ik word ook uh, gebeld door clubs die, uh, ja, die, die me echt vragen van... God, kun je die en die speler uh, wegbrengen eigenlijk? Kun je daar een club voor vinden? Nou ja, goed. En uh, dan afhankelijk van de clubs doe je dat ook gewoon belangloos. Ja, dat is een mooi compliment. Als je bellen, dan is dat een goed teken. Ja. En ik, eigenlijk ben ik uh, pas een maand mee bezig. Uh, en uh, dan zie je toch dat je... Uh, ja, veel goede connecties hebt opgebouwd. En het is goed om dat te kunnen gebruiken. Dank voor dit gesprek en succes vanavond. Dank je wel. Mark van Hintem ja, gaat naar studio uh, voetbal, uh, chef. Ja, maakt ook een overstap, hè? Ook een overstap. Ja. Zit meer dan zoals trainers dat ook doen. Ja, ja het is wel een, wel een verrassende move ook uh, van deze, deze manier. Jawel, ja. maar ik denk dat hij. Dat Verstandig ook. mensen ook? Ja. Ik ken Marc Lang. Ik weet dat hij nog ooit met uh, Vitesse. Toen wij met de VVV tegen hun speelden ons de das omdeed. Met een voorzitter, met een, met, een, met een doelpunt. Hoe komt het dat je dat onthoudt? Ja, nou, dat zijn van die momenten, die blijven je wel bij, hoor. Ja, ja. Maar je hebt zoveel wedstrijden begeleid. Ja, ja. En dan ja. toch zo'n moment ja. weer voor de geest nu. Ja, ja, ja. Nee, dat klopt. Ja. Nee, maar Mark heeft een prima verhaal. Brengt dat rustig. Heeft ook kennis van zaken, dus prima toch. Zef vergoozig. Uh, Tan van Peperstraat, goedemiddag. goeiemiddag. Goedemiddag, Robert. Tan, gaat het weer een beetje? <lacht> Dank, dank. Ja, ja, nee, het gaat uitstekend. Ja, uitgehaald. Ah, het was een mooi, uh, het was een mooi uh, moment. Je schoot vol uh, van de week bij het afscheid van de kijker. Ja, ja ik schoot even vol. Ja. Ik uh, was zelf ook een beetje overvallen door uh, de emoties die ik altijd uh, wel redelijk goed onder controle heb. En, uh, ja, dat was even een, uh, even een minuutje uh, wat mij nog goed zal bijstaan. Twan ja. hier met Zef. Even hey, chef. Oh, hey, chef. Hallo, ik zei net, eh, Twan ging erin, want ik heb de uitzending gezien, zo van, dat zal ik wel eens even vertellen. En dan eh, ja, gebeurt wat in de voetbalwereld ook wel eens gebeurt, van die wedstrijd ga ik wel even winnen. En op het laatste moment gaat het toch anders, maar dan herstel je heel erg goed. Van een 1-0 achterstand gewoon naar een 2-1 voorsprong. Dankjewel, <laughs> je ja, nou ja, ik, ik, ik heb uiteindelijk ongeveer kunnen zeggen wat ik uh, wilde zeggen al ja de... Het op gang komen ging inderdaad wat stoefjes, ja. Maar het was ook niet erg geweest als je je niet had kunnen herstellen. Want ik denk dat dit aangeeft hoe je in het vak zit. Daar moet ik wel helemaal heel erg blij mee zijn. Ja, en het is de helft van mijn leven geweest. Dus wat dat betreft uh, is het ook niet niks uh, om, nou. om, om die, die vastigheid van al die mensen... en al die nou ja, toch programma's, de omgeving, om die los te laten. Ja, maar je gaat niet de wereld uit, hè? Nee, je gaat nee, iets nieuws nee, beginnen. Nee, veel van, veel van. Ja, maar ik vroeg me wel af, toe, uh, wat ga je nu doen deze zondag? Want... Uh, je hoeft niet naar langs de Lijn. Studio Sport is uh, closed. Ja, dit is een van de weinige zondagen, denk ik, ja, dat ik echt uh, vrij ben. Ja. Maar dat ik inderdaad uh, geen Langse Lijn meer heb. Uh, de voetbalcompetitie begint pas dus over een week. Ik ben gisteren wel naar Johan John geweest. Uh, maar uh, ja, dit, dit is even gewoon een, een relaxe zondag. Uh, even met de kids uh, op pad geweest. Uh, waarschijnlijk nog zo'n beetje een kansje te varen. Dus, uh, heel relaxed. Ja, nu vroeg ik me wel af, hetwan Straks bij Fox stort je op het voetbal. Hè? Bij Studio Sport had je in ieder geval de, de uitbreiding naar andere sporten in je, in je, in je mogelijkheden en takenpakket. Je ja, vo dat dat volleybal ja. gedaan onder andere. Dat soort ja. grappen. Ja. ja, nou moet ik wel zeggen dat Fox kijk in eerste instantie in het voetbal. Um, en uh, we hebben ambities. Um, en op termijn zullen we ook best uh, die ambities richting andere sporten gaan uh, verleggen. Uh, maar voorlopig zal de focus al echt op voetbal liggen. dan nou moet ik dat, uh, zeggen dat dat ook wel heel dicht bij me ligt. Dus daar heb ik geen probleem mee. Maar uh, uh, ik denk wel dat wij over een aantal jaren ook uh, met andere sporten ons gaan ja. bezighouden. En, uh, ja, ja, sommige sporten die, die horen gewoon bij de RNS en die passen uitstekend. Andere sporten die zijn weer wat, wat hm. beter uh, misschien in de commerciële wereld uh, toe te passen. Ook met de combinatie met open hm. en gesloten netten. Maar nou, ja, de, we, we moeten kijken hoe dit allemaal zit. Ja. Het is wel grappig om te horen dat je al in de we-modus zit, uh, Twan. Ja, dat is vrij snel gegaan. Dat ja, gaat ja. Het hard dat op... bij jou, hoor. We zien is donderdag, hè? Wij, wij zien jou nog huilen en ondertussen ben jij al de fase van we begonnen. <laughs> ja, ja. ja. ja zo, zo is die wereld, hè. Zo gaat het. Wanneer, wanneer is de eerste uitzending? Nou, de, de uitzending van Fox Sports Eredivisie, zeg maar recht. Ja. Het oude Eredivisie Live, die begint natuurlijk volgende week vrijdag als de competitie okay. begint. En dan begint de, de buitenlandse competitie, de Engelse, die begint op 17 augustus. Dan begint ook het tweede decoder kanaal, Fox Sports International. En de echt, uh, het open kanaal, Fox, dat begint op 19 augustus. En daar ga ik iedere maandag een, een, een, ja, een, een terugblikprogramma maken samen met Johan van Hals. En uh, daarin zit ook de samenvatting van de Engelse en Italiaanse competitie. En we gaan echt het Nederlandse voetbal wat, wat, wat, wat verder analyseren. Goed. Nou, Ik wens je een mooie zondag. En uh, die data hebben we, voor, voor zover we het allemaal konden bijhouden... Uh, even opgeschreven voor de agenda. Maar dank dat je aan de telefoon was. Oké, okay, graag gedaan. Een mooie zondag, Twan van Peperstraten. Ja, ja je begint iets nieuws, uh, uh, chef. Een uh, voetbaltrainer ja, die heeft dat gewoon in zijn, uh, in zijn pakket. Het, zit, het hoort erbij, hè? Ja. Maar hoe verkoop jij thuis dat je zegt, nou, we gaan naar het buitenland? Nou... Ik heb me wel eens boos gemaakt als ik een interview las van een speler die zei van ja, ik heb het hier in Nederland wel gezien. Dan dacht ik van ja, eerst hier je geld verdienen en dan is Nederland niet meer goed genoeg. Totdat ik zelf zeg maar uh, dik twintig jaar in Nederland voetbaltrainer was geweest. En dan gingen we met MVV naar Sparta en dan wist ik van nou die deur van het kleedlokaal, die drie jaar geleden kapot was, die is nog kapot. In het oude kasteel. Met andere woorden, je gaat ja, een soort gewenning en, en, en de uitdaging wordt steeds wat minder. Toen heb ik thuis ook aangegeven, God, als straks onze zoon gesetteld is, als hij uit huis is... dan zou ik best ook uh, naar het buitenland ja. willen gaan. Om eens te kijken van nou, wat kun je daar betekenen in de voetbalwereld? Of kun je daar ook je ei kwijt? En moet je dan daarover discussiëren? Uh, is dat een punt van uh, nou ja, zorg misschien? Nou, in zoverre dat ik heb gezegd, als ik naar het buitenland ga, ga ik niet alleen... Want ik wil over het algemeen, als ik, van de als ik in het buitenland ben... en ik wil van de training ja. terugkomen, dan wil ik ook wel eens aardappelen op tafel hebben. Ook in Japan. Dus met andere woorden, als we gaan, gaan we samen. Ja, maar ja, je neemt je vrouw toch niet voor de aardappelen mee, hè? Nee, Pas maar op. je wil, je wil wel... Je thuis, nee, je wil wel een, dat uh, is wat ik wil aangeven, ja, een huiselijke sfeer dat hebben. Dat begrijp ik. En ik weet dat als ik die stap maak dat ik één keer in een half jaar naar huis kom... Ik heb er geen enkele moeite mee als mijn vrouw na vier weken of vijf weken, een paar weken naar huis gaat. Maar met andere woorden, als we gaan, gaan we samen. Dus de eerste stap was België. En toen ben ik in Aalbeek, waar ik nu woon, blijven wonen. Dus dat ging heel erg makkelijk. De volgende stap was Abu Dhabi en daarna Japan. Ja, dan krijg je natuurlijk een ander verhaal. Ja. Maar we zijn daar gaan kijken. Ik heb tegen mijn vrouw gezegd, jij geeft maar aan hoe het je bevalt hier... in die drie dagen dat wij in Abu Dhabi zouden zijn. En na twee dagen zei ze, nou, het valt helemaal niet tegen. Dus ik zeg, ik kan met de mensen gaan praten. Ja, nou, zo is het eigenlijk gegaan. En die, die, die vijf jaar buitenland hebben we altijd samen gedaan. Leuk, mooi om te horen. Uh, Sef van Gozer, wij, uh, wij hebben een brief van een uh, oude bekende van jou. En luister wat hij over jou zegt. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Beste Sef. Uh, Sef, ik vind je een geweldige vakman. Hè? Een vakman. Je hebt me ooit een keer verteld, um, altijd voorbereid zijn, altijd je huiswerk doen, um, altijd op de hoogte zijn. Um, ik vind dat dat eigenlijk naar het beste naar voren kwam uh, in die periode dat we bij PSV werkten. We kwamen terug uit Japan, Koeman was net weg, de club stond bovenaan, het rommelde er een beetje. En we hadden vijf dagen de tijd om, uh, om ons voor te bereiden op Feyenoord uit in de Kuip. Het was natuurlijk heel kort. De stappen die jij daarin ondernam om de club klaar te maken voor die wedstrijd en de tweede seizoenshelft was geweldig. We zijn ook de, dat is ook de laatste keer dat PSV overigens kampioen is geworden. En ik vind het altijd, altijd nog wel een beetje een onderschatte prestatie. Um, maar ook in de Emiraten en in Japan hebben we hartstikke mooie tijden meegemaakt met elkaar. Hè, waarin de Emiraten, daar kon eigenlijk niks georganiseerd worden, maar er was hartstikke veel geld tot in Japan, waar eigenlijk elk dubbeltje werd omgedraaid... maar alles was overgeorganiseerd bijna. Nou, dat leverde soms wel eens frustraties op... maar meestal hebben we dolle pret gehad. We hebben daar heel veel gelachen. Het valt me overigens ook op dat bij elke club waar jij geweest bent... dat er een betere club staat bij jouw vertrek... dan op het moment dat jij bij die club binnenkwam. Um, ja, dat is wel heel, heel frappant, hè? Een fundament bouwen voor een club waar ze mee verder kunnen. Daar zijn ze blij mee. Dat roep jij ook op, dat doe jij. Je bent ook een gezelligheidsmens... Um, ik vind op momenten dat wij bijvoorbeeld in Japan zaten... en ik krijg kennissen en ik krijg familie over... ben jij altijd degene die heel open, die heel belangstellend, die heel hartelijk is. Mensen willen graag bij jou zijn en willen graag met je samenwerken... als je staf bent. Ik wil je bedanken voor de, de kansen die je me hebt gegeven... om, uh, om samen cultuur op te snuiven, of cultuur te ervaren in het buitenland... Uh, vier jaar samenwerken. Dat is een hele poos. Je brengt heel veel uurtjes samen door. En ze zijn me allemaal hartstikke dierbaar. Sef, je bent een goed mens. En je bent een geweldig vakman. Dank je wel. Dwight Mooi. Dat kan minder, zeggen ze, dan in het noorden? Dat kan voor minder, ja. ja. We hebben het al een hele fijne tijd gehad. En we vonden inderdaad ook een, een, een heel mooi koppel. Raakt het je, wat je zegt? Ja, ja, ja. Ik, ik, ik moest even, even luisteren wie het, wie het was. Ja, toen herkende ik de stem van uh, Dwight. Ik heb hem een paar weken geleden nog bij mij thuis gehad was hij met zijn vrouw in Limburg aan het fietsen. Toen hebben we nog even eh, zeg maar, de, de, de jaren in het buitenland do doorgenomen. Want daar heb ik Dwight leren kennen. Ik kende hem natuurlijk wel, ook als voetballer. Maar ik moest in de Emiraten een keuze maken voor mijn assistent uit een van de Nederlandse trainers die daar bij die club rondliepen. Dan heb ik een gesprek gehad in Eindhoven met Dwight. Toen heb ik ook meteen gezegd, Wij, we gaan het samen doen. Dat is dus in de Emiraten geweest, dat is in Japan geweest. En dat is ook toen wij terugkwamen uit het buitenland ja. en PSV een trainer zocht. Zeg, maar hoe komt het dat hij bij jou een gevoelige snaar raakt? Ja, goed... De, Aan de hand van wat hij zojuist Ja, zegt. Ja, ja. Waar zit ja. hem dat in? Ja, goed, je werkt. Met... Kijk, als je in die, in die voetbalwereld zit, dan ben je gefocust op de volgende wedstrijd. En op hetgeen wat allemaal gebeuren moet. En je, en je racet en je holt en je rent en je doet dat samen. En je geeft elkaar wat taken en opdrachten. Uh, nu achteraf zeg ik, ja, komt daar, uh, dit is ook een typisch Dwight, een heel helder verhaal. Hoe hij dat beleefd heeft. Ja, uh, we hebben vaker daarover over gesproken. Maar nu komt dat nog eens heel extra naar boven toe. En dan raakt dat me wel. En nu geen... staat u op eigen benen, hè? Ja. Kan Buur? Ja, ja, ja. Ze gaat, gaan het redden. Gaat hij het goed doen, denk je, in de erediging? Ja, ik heb het gevolgd uh, via radio, via VI. Er zit rust in de club nu. Ze bouwen toch stiekem aan een goed team. Het is het eerste jaar. Dat is natuurlijk wat extra enthousiasme. Leuk, hè? Ja. Uh, dat rol je meestal wel door. Ik zie trouwens ook Go Ahead en Cambuur. Het zouden net zoals het vorig jaar, uh, Pek Zwolle, wel eens de verrassingen kunnen worden. Het zou leuk zijn. Ja. Hè? Het is altijd aantrekkelijk ja. voor de competitie. Dat de nieuwkomers uh, ja. lekker mee kunnen. Onze zomerrubriek. Tune Toppers. De verhalen achter de mooiste radio- en tv-tunes. De hele zomer nemen u in Tune Toppers mee naar de verhalen achter de bekendste radio- en televisietunes. Elke week staat een componist centraal. Hoor al Tony Eik, Stefan Emmer, vorige week Bernard Joosten, Jeroen Kuitenbrouwer. Deze week de beurt aan Ruud Bos. Hij maakte veel legendarische tv-tunes, waaronder deze. Hallo meneer de Uil, waar breng je ons naartoe? Naar Fabeltjesland. Uh, ja, naar Fabeltjesland. En lees je ons daarvoor uit de Fabeltjeskrant. Ja, ja, uit de Fabeltjeskrant. Ik denk dat ik toch wel binnen enkele dagen deze tune heb verzonnen. Uh, Leen Valkenier was de tekstschrijver en hij schreef nogal in korte zinnetjes. Het, het, het was niet langdradig wat hij schreef. En toen ik daarmee naar de opdrachtgever ging... toen kreeg ik te horen dat ze het toch wel heel erg ingewikkeld vonden... met dat praten ertussendoor. Maar ik heb mijn poot stijf gehouden. Ik heb gezegd, nee, dit is absoluut goed en herkenbaar. En ja, mee door het feit natuurlijk, want het helpt wel enorm... dat het iedere dag wordt uitgezonden... is het toch opgeslagen in de herinneringen van ontzettend veel mensen. Bolken, bolken, bolken de beer, Daar is weer. Zeker en jullie paarders al. Paarders de paard. Pomp, pomp, pomp, pomp, pomp, pomp, met je hoornen piepen. Pomp, pomp, pomp, pomp, pomp, pomp, met je hoornen Ja, als je eenmaal een bepaalde naam bekendheid hebt in uh, een bepaald genre... dan word je ook wel door andere mensen teruggevraagd. Ik heb natuurlijk nu kleinkinderen en via hen hoor ik ook nog steeds... Uh, hoe zeer dat aanslaat. Ik bedoel, dat ze het al heel snel nazingen... geeft mij toch ook altijd weer het idee van... ja, wat ik destijds heb gemaakt, dat uh, is aangeslagen en slaat nog steeds aan. Tune van Den Haag Vandaag. Nou, ik vond dat hij dynamisch moest zijn. Aandachttrekkend uiteraard. En toen heb ik in Thailand heb ik een instrumentje gekocht met één snaar. Maar net als op een viool, als op een gitaar. Als je aan de sleutel draait en je... Eh, tokkelt een snaar aan en je draait tegelijkertijd aan de sleutel... dan gaat zo'n toon omhoog of omlaag. En dat was op dat één snarig instrumentje was dat heel helder en duidelijk te horen. En toen heb ik dat aan het eind van die tune van de vandaag... heb ik dat effect tegelijkertijd met een soort gestopte trompetglissando gemengd... En dat geeft juist dat leuke effect en aan het eind. En volgens mij heeft grafisch ontwerper Jaap Dubsteen op dat moment ingezoomd op de ingang van uh, het, het uh, regeringsgebouw. Ik ben er erg trots op, nog steeds. Wat voor tekst erop zat, kan ik me niet meer herinneren. Maar in ieder geval, de titel van de, van de, van de serie zat ook in de muziek uh, verborgen hebben de papa toetje de suiker. Zeg eens aan, ah, zeg eens ah. Ik heb pukkels op mijn armen, vreemde krampen in mijn darmen, en een kriebel in mijn keer. Zeggen ze, ah, tune moest uh, op een tekst. Uh, die werd geschreven door Alexander Pola, als ik me niet vergis. En die heb ik eerst gekregen. Meestal gaat het zo dat als je een liedje maakt, of iets waar tekst bij is... dat de tekstschrijver eerst jou zijn ideeën, zijn regels uh, doet toekomen. En daar heb ik toen de muziek, zoals die nu uh, bekend is geworden, van zeg eens, ah, opgemaakt. Je moet natuurlijk zorgen dat de, de, de, de, de woorden in een zin die belangrijk zijn... Dat je die uh, een, een extra accent geeft of in ieder geval omhoog laat klinken. Dat het spanning blijft houden. Ik denk wel dat het bijzeggens aangeslaagd is. Iedere componist in deze serie heeft, uh, ja, laten we het maar, zijn Magnus Opum noemen. Een, een compositie waarmee hij onsterfelijk is geworden. Heeft u enig idee welke kant ik op wil? De fabriek? Het was een opdracht van Joop van den Ende, die was producent van de, van de serie. Uh, ik reken op een hit. Ruud, je maakt een hit. Ja, Joop, zei ik, luister, uh, dat, dat kun je wel van mij verwachten... maar dat weet je nooit van tevoren. Uh, ik had toen twee thema's gemaakt en unaniem kozen ze voor deze. En uh, daar ben ik ze uiteraard nog steeds dankbaar voor... want het bleek toch wel een schot in de roos te zijn. Dan, dan praten we over een tijd waarin een componist nog gewoon gevraagd wordt. Tegenwoordig worden vaak meerdere componisten gevraagd en worden ze in een soort wedstrijdje een pitch tegen elkaar uitgespeeld. Wat vindt u daarvan? Ik weet niet of als je nou verschillende mensen laat, iets laat maken, of dan uiteindelijk het, het beste eruit komt. Want mensen die daarover moeten oordelen. Met alle respect hebben we ook niet altijd even veel verstand van muziek. En er wordt vaak op zulke rare uh, gronden en rare en worden de keuzes gemaakt. Dus nee, ik geloof daar niet zo in. Uh, tot slot, uh, wat vindt u van de tv-tunes die tegenwoordig gemaakt worden? Het uh, moet altijd goedkoper, het moet altijd sneller. Dus dan ga je al sneller gebruik maken van. Uh, van samples en, uh, en bestaande uh, geluiden. En, en, ja, dat hoor ik toch wel te vaak terug. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik hoor ook wel tunes die met eenvoudige middelen gemaakt zijn. Maar dan een fantastische gitaarsolo wordt gespeeld. Of dan, dan denk je ja, er zitten toch wel enorme creatieve mensen hebben daaraan gewerkt. Dus ik wil niet altijd uh, alles zeggen. Ruud Bos in Tune-Toppers, gemaakt door Ron van Gouwen. Als u een prijzenpakket wilt winnen met daarin onder andere het Tunes-boek... met verhalen achter de bekende Tunes, dan moet u even naar onze site gaan... vertellen van welk programma dit ooit de Tune was gemaakt door Ruud Bos. Toppers de .nl voor de prijsvraag, Sef van uh, er moet toch één club komen in Limburg? Dit is toch allemaal marginaal gepruts. Uh, eigenlijk wat er nu aan de hand is, het ligt dan waar je vooruit. Gaat als ja, je ja, zegt, nou, we drie vinden Jupiter League één eredivisie en het is dus allemaal hangende burger. Als je vindt, eerste divisie voetbal, Jupiter League voetbal, moet ik zeggen. Uh, aan de bovenkant of aan de onderkant in het spanningsveld is ook leuk. Dan is dat zo. Maar als je, en ik ben die mening toegedaan, vindt dat er... Uh in de toekomst, uh, in, in uh, Midden-Zuid-Limburg, ook nog eredivisie, eredivisie voetbal op niveau gespeeld moet worden, ja, dan wordt het, uh, zoals het nu is, heel erg moeilijk. Ik heb destijds in de stuurgroep gezeten om uh, de nieuwe club te ja. formeren. Hè. Iedereen zegt de fusie Fortuna Rode, maar het was een nieuwe club waarin hun, die twee Limburg, clubs he? zouden opgaan, het Sporting Limburg. Oh ja. Het is helaas niet gelukt. Dat is jammer. Ja, en ik denk dat dit voor de toekomst uh, een hele moeilijke zaak wordt... om ons op, op niveau, op Eredivisie-niveau, nog te, te blijven handhaven. Heel erg jammer. De cultuurverschillen zijn misschien te groot, hè? De... Ja, het ligt heel dicht bij ja. elkaar, maar ook weer heel ver uit elkaar. Nou ja, als iemand over cultuurverschillen kan uh, oordelen, ben je het zelf? Want je hebt de wereld gezien, de Emiraten, Japan, uh, België. Ja, alleen het frappante is, als je dan terugkomt vanuit die andere cultuur... dan kom je bij, bij PSV en dan merk je pas echt wat cultuurverschillen zijn. Want in Japan heb je met Japanners te maken en in de Arabische wereld met de Arabieren... Maar bij PSV heb je te maken met uh, zes verschillende uh, nationaliteiten. En wat moet je, met, je daar dan op loslaten? Ja, vooral je voetbalverhaal, maar vooral zorgen dat je het verhaal goed kunt overbrengen. Dus de taal, ja, moet, het moet wel vertaald worden. Ja. Mensen moeten wel weten wat je van, van hun vraagt. En als je Japan met de Emiraten vergelijkt, wat was daar het grootste verschil? Dat zijn de twee uitersten. Ja. Uh, de Arabieren beloven alles, maar doen dus niks, behalve betalen. Uh, de Japanners uh, ja, voeren dus alles perfect uit. Het is een, een land van... Als je praat over topsportcultuur, kun je als coach uh, het beste in Japan zitten... omdat je daar echt helemaal bezig kunt zijn met je... Eigenlijk werk. Als je hier trainer bent, ben je ook manager, want je moet links en rechts voor dingen regelen. Daar, dat verlangen ze ook van je, in Japan moet je met één ding bezig zijn, en dat is met voetbal en met voetballers. Maar verlangen ze dat jij jouw cultuur op de hunnen legt, nee. of dat je je aanpast bij die van hun? Nee, je moet nooit, dat heb ik ooit van Shane Gerards, assistent trainer geweest bij Roda, later jarenlang bij Ovi Kreta geleerd, die zei, Joep, zei hij altijd tegen mij, als je ooit naar het buitenland gaat, moet je één ding niet doen, of twee dingen. De cultuur, de cultuur van het land of de voetbalcultuur willen veranderen. Want binnen veertien dagen loop je weg. En dat is dus ook zo. Soms heb je die neiging toch... maar je moet je vooral aanpassen aan, aan ja, hoe de mensen daar denken... hoe de mensen daar leven. Zonder dat je concessies doet naar, naar je beroep, naar je, naar je werk. Want daar ook wordt verlangd van dat je presteert. Ja. Dus het werk gaat voor alles... maar de cultuur speelt wel een hele belangrijke rol. Ja, maar in de ja? Emiraten ook. Totaal anders... Maar in Japan ben je ja, een professional... die zich ook volledig kan focussen op hetgeen waar je voor, voor in wordt gehuurd. Dus het beroep van voetbaltrainer. Ja, zeg maar een Japaner die, die stelt zich heel anders op dan een Arabier. Hè? Kun, je, kun je zeggen wat een Japaner doet ten opzichte van een voetbaltrainer? De Japaner ten opzichte ja, van... Ja, ik bedoel, je komt daar en dan moet je zaken gaan doen met, met Japans management. Ja. En hoe gedragen die zich dan? Gewoon één voorbeeld... Ja, goed. Het is de tactiek van de lange adem, zeg ik wel eens. Bij, alles, bij officiële dingen moet gegeten worden. Als je een belangrijke beslissing moet nemen... ook al is het maar ja of nee zeggen... Ja, dan gaat het toch gepaard met een eten. Het duurt nogal vrij lang voordat je tot een akkoord bent. Maar als het er is, is het er ook echt. Dan kun je er ook 100% op bouwen. Maar het lijkt wel of dat ze... Twijfelen aan je, terwijl het achteraf gebleken helemaal niet zo is. Maar ze hebben nogal wat tijd nodig voordat ze die beslissing nemen. Is ze genomen, dan is het ook een echte beslissing. Je ja. zei net, ik overleg het ook thuis met mijn echtgenoten. Waar heeft zij zich het prettigst gevoeld als ze moest kiezen tussen de Emiraten en Japan? Uh, in de Emiraten. En dat heeft te maken met de taal. Uh, als je in Japan bent, dan wordt niet of nauwelijks buitenlands gesproken. Zelfs ook geen uh, Engels. Dus als ik, uh, dat is in Japan. Een nadeel als je daar als gezin zit. Je bent veel aan het reizen. Het is een heel groot land. Dus je bent ook wel eens drie, vier, vijf dagen van huis. Nou, dan zit zij alleen. En dan moet je je met, met Engels raden. Dat gaat heel erg moeilijk. Daar staat tegenover dat ze wel heel behulpzaam zijn. Nou, in de Emiraten is dat wat anders. Is ook wat dichter bij huis. Familie kon wat makkelijker overkomen. Ja. Er wordt heel goed Engels gesproken. Ja, en het is min of meer een vakantieparadijs. Ja, het heeft je leven. leven wel verrijkt, denk ik. Hè? Ja, ja, al die absoluut. uitstapjes. Dat stop je in de, in de rugzak, zeg ik. En dat neem je je hele leven mee. Ja. Ja, dat zijn dingen die kun je ook op een trainerscursus niet leren. Nee. Want je hebt veel geleerd natuurlijk, want je bent een CEO's jongen van de uit. Ja, een Dan ja. Nog moeten knokken tegen, ja. tegen, tegen Johan Derkse, die dat Fie. maar niks vond. Nee. Maar dat mag iedereen mag zijn eigen mening hebben. Ja, alles bij elkaar uh, heb ik een aardige... Uh, carrière achteraf. Zeker. Ik. En die is nog niet voorbij, althans, uh, je kijkt nog naar andere clubs en je helpt ze zoals, uh, als, zoals dat uh, kan. Als u uh, dankzij vergozen, als u ons uh, wilt volgen, kan Facebook of uh, de pers, uh, Tribune de site. Zometeen de collega's van langs de lijn. Fijne zondag. Hey, pst. We spoelen even een heel klein stukje terug. Dat uh, ging heel even mis. Uit het rijke bloeperarchief van de Nederlandse Radio. Ik is dan eerst even over jou. Je ziet maar 5%. Uh, dat ja, lijkt mij heel weinig. Nog net niet helemaal dat niks. Dat is het ook. Ja. En jij hebt altijd gewoon gewerkt, hè? Wat, wat was je laatste baan? Ja. Uh, mijn laatste baan was voor een uitzendbureau in, uh, in Leiden. Op het, uh, op het hoofdkantoor van een uitzendbureau in Leiden. En waar liep je daar tegen aan? Niet, niet letterlijk natuurlijk. De perstribune is een programma van Max.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 Nederland krijgt steeds meer orgaandonoren. Ben jij al donor? Ja. ja of nee? Nl. Hans Thewe is vanavond mijn eerste zomergast. Nou, wat gaan we zien? Je ja, hebt heel veel René van der Gijp Ga ik laten zien.